Ik zat met meester Kaska onder de zonnetent en de kok was aan het vissen. Op het dek lagen drie vissen met rode kieven en gele irissen. Kapitein Victor Lundström kwam licht op ons toe. Nog een bijzonderheden, stiermen. Geen bijzonderheden, schip. We voeren even volle kracht om verlies in te halen. Waarom zie ik niemand rustpikken, stiermen? Dit schip is geen beerwit, is het wel? De er op een veel te veel vetzakken <laughs> Heb je de wisse kok? Ahoy, schipper. Wat gevangen? Drie stakschepen. schipper. Ah, met rode kieuwen. Dat is bloedkok. Bloed van de lijken waar ze zich mee voeden. Oh, oh, oh, het zijn magere scherminkels kok. Ik denk dat ze niet genoeg tevreden meer krijgen. Maar bak ze lekker bruin, Kok. Bak ze lekker bruin. Ja, dat zal een toer worden, schipper. Maar in ieder geval krijg ik ze bruiner dan die vervloekte blauwe kwallen. Dat zeker. Kwallen? Blauwe kwallen? Heb je die in de buurt gezien, Kok? Het barst ervan, schipper. Kwallen? Heb je huis kwallen gezien? Echte blauwe kwallen? Kwallen? Blauwe kwallen? Hier ligt. Jullie je lieg. Ik heb een eigen oosje. Vlak om te schuiken. Je lieg, koch, je Maar oh, je zal gauw genoeg kennis mee maken. Zwijn, zwijn, zwijn. Victor Lundstrom is een schoft. Kaska. En die vrouw Cora is te goed voor hem. Blijf eraf, Stuur. En bemoei alleen met engelen. Die kunnen geen kwaad. Het schip moet blijven varen, Stuur. Daarom zijn wij aan boord. En we worden er vrij aardig toe betaald. Je zou best mijn rug eens kunnen wassen. Kribbel tussen mijn nekharen. En de slakken zuigen aan je tenen. Ja. Ik weet het, meester. Ik heb meer met je gevaren Trek uit dat hemd. Een warm water, kok. Meester Kaska werd gewassen... en daarna ging hij schoon en alter kooi. Met een fles whisky op het nachtkastje. Ik controleerde de roerganger... en keek naar de hemel waar zich donkere wolken begonnen samen te trekken. De roerganger maakte zich er niet al te ongerust over. Het blijft een lichte nachtstuur... en erg benauwd zullen we het niet krijgen... Ik weet het niet. Misschien is het beter om alles vast te zorgen. Hoe is je koers? Onveranderd. Hou zo. Ai, ai, zo. Sigaretten? Als de schipper het niet ziet. Wie slaat? Ai, ai, stuurman. Hoe lang vaar je in man? Veertig jaar. Vroeger op de kustvaart, maar daar kreeg ik ruimtevrees. En op de zegenbeer? Mijn derde reis. Met Schipper Lunstrom? Yes, sir. Gaat zo'n vrouw altijd mee? Deze reis voor het eerst, stuur. En ik kan niet zeggen dat ik het leuk vind. Dat is bijgeloof. Ah, yes, sir. Ooit last gehad? Altijd verschrikkelijke pijn in mijn voeten, stuurman. Ik bedoel, van Schipper Lundstrom? Hoog was in luchtvorm. De stuurluik knappen het op. Waar kom jij vandaan, Zemel? Van het westen. Ik had eigenlijk boer willen worden. Dat is geen stuurman. Getrouwd? Met mijn pantoffels en met de zee. Als de jongens mee een stuk zeildoek naaien en overboord wippen, hoop ik dat ze van pantoffels nagooien. Ik heb ze overal hard zie zie. Hoor je dat het harder gaat waaien, stuur? Ik zal ze laten showen, zimmen. sir. Ik liet de jongens alles vast en maakte een ronde over het schip. En de kajuit van kapitein Lundstrom en zijn vrouw... scheen een zwak licht. Maar ik hoorde niets. Meester Casca sliep... met een fles whisky in zijn armen. Alles was oké. Okay. En wanneer de storm mocht losbreken... ...zou hij het schip klaar vinden. Ik ging naar mijn hut en probeerde aan de vrouw te schrijven die in New York op me wachtte. Ik probeerde met haar te praten. Want ik zag haar duidelijk voor me. Heel duidelijk. Ze zat in haar kamer... ...in een stoel bij de kachel. Ze rookte. En ze keek me pijnzend aan... Waarom ben je bang, Zeeman? Het is geen angst. Het is onzekerheid. Waarom praat je er niet met Casca over? Ik heb net zijn rug gewassen en nu slaapt hij. Is alles oké? Okay? Het is een goed schip. Maar als we in Panama zijn, monster ik af. De zegenbede werkelijk behoorlijk, zie je, maar... ze is een te koele vrouw om erg onder de indruk te raken... Is alleen maar de moeite waard haar netjes aan te kleden en met haar te pronken. Maar ik kan niet zeggen dat ze te hoog ligt en haar machines lopen regelmatig. En Victor Lundstra? Hij haat me. Om zijn vrouw? Dat komt er ook bij. Is ze aardiger dan ik? Nee. Maar wel gevaarlijker. Ik dacht dat jullie dat nodig hadden? Niet op een schip. Hoogstens op een mailboot. Misschien var je ook graag op zo'n mailboot. Ik zou het er in ieder geval gemakkelijker hebben dan op de zegenbede. Waarom? Omdat Schipper Lundstroom dronken op kooi ligt. Waarom laat de rederij hem dan varen? Dat weet ik niet. En Casca? Die weet het ook niet. Hij zegt dat Schipper Lundstroom ergens bang voor is. Hij noemt hem een vette slijmerige pad... ...die het sap uit de lende moest knijpen. Yes, sir. Misschien is het ook wel zo. Victor Lundström maakt me bang. Waarom? Omdat er iets gaat gebeuren. Wat dan? Ik weet het niet. Casca zegt dat de zegebeten een doodkist is. Want de matrozen zingen niet. En lopen op hun tenen. Het is stil aan boord, is het niet zeeman? Het is zo stil, dat de kok met de koffie morst, omdat hij denkt God zelf te horen ademhalen. Misschien vaar je op een dode schip. Een schip met zwarte zeilen. In ieder geval moet het naar Panama. Het is een goed schip. En wat heb ik met zwarte zeilen te maken? Vertel me dat eens. Is het werkelijk een goed schip? Zonder fouten. Dat moeten we afwachten. Ik hoop niet dat je denkt dat je een schip leert kennen in glad water. De mensen ook niet, zeeman. Maar ze zouden het wel graag willen. Cornel! Doe toch die zijn deur dicht, Zetaska. Moet even meekomen, stuurman? Is de boel stuk soms? De machines? Nee, nee, dat is allemaal oké, okay stuur. Nou, wat moet je dan, meester? Ga gaat om de schipper. Toe, kom nou even mee. Ik moet eerst naar de brug. Ik laat die nou maar even wachten. Kom op, meester. Hou je haaks, meester. Hey. Wat moet ik nou bij de schipper? Hey. De schipper kan doodvallen. Hey. Kan je hem nou horen? Kan je hem nou horen lachen? Daar stond de Jij en ik. In de hut van Schipper Lundstroom. Er lagen een paar gebroken stoelen op de grond. Een koffiepot lag aan scherven en vlak voor ons... ...stond Lundstroom. Zijn opgetrokken lippen waren wit van het schuim. Tegen het paffige, lijkbleke gezicht met de enorme traanzakken... ...kleefde een grote druppel zweet. Hij keek ons aan en vroeg... Wat kom je doen, stuurman? En jij, meester? We gaven geen antwoord. We keken alleen maar naar de vrouw die op de grond lag. Waar de handen van Schipper Lundstrom haar geslagen hadden... zag we kleine droppen bloed. Ze zei niets. Ze bewoog zich ook niet. Maar we hoorden haar ademhalen. Lundstrom kwam een stap naar voren en hij vroeg opnieuw... Wat kwamen jullie doen? Zeg op, Kaska. Ik hoor daar gillen, schipper. En jou lachen. Klinkt me goed de stuurman te waarschuwen. Bedoel, hoe je haar vermoord zou hebben. De stuurman hoort op de rug. Het stormt. De schuit vaart, schipper. ai, stuurman. Je <laughs> ziet bleek, meester. Ben je bang voor de storm? Waarom sloeg je aan ja, niet dood, schipper? Ik zie je handen beven, Kaska. Had je geen zweep? Wat heb ik aan een machinist? Met bevende handen. Een de beurt brengt het ongeluk. Wat brengt ongeluk? Een schipper jij meneer. Ik heb het liever over de luiken, Kaskar. De luiken zijn in orde. Ah, jij, steer. <laughs> Soms slaan ze in. En stroomt het water de ruimte binnen. Veel water, steer. Veel water. Er is geen hou aan. Met een sterke luiken, Schipper. Moet ik ze inspecteren? Ik bedoel, Sam. zelf? Zelf? AI aye, schipper. Het stormt. Controleer de luiken zelf om zeker te zijn. Hij is de luiken gaan controleren, Casca. Hij is bang voor water in de ruimen. Jij ziet blik, meester. In een vreemd schip. Het is een vreemde naam en een vreemde kapitein. Maar wat er goed aan is, moet je eens voor me opschrijven, stuurman. Dan kan ik het uit mijn hoofd leren. Zomaar uit mijn blote hoofd. Meester Casca ging weg. Naar zijn machines. We bleven alleen in de hut van de schipper. De vrouw Cora. En ik. Ze richtte zich op. En ik zag haar ogen. Doffe ogen. Ze vroeg... Waarom kwam je de hut binnen, Stuurman? Dat lag een kaska. Ik zag zijn handen beven. Niet door de storm. Hij was bang. Bang voor een vrouw die geslagen werd. En jij? Stuurman. Misschien was ik werkelijk bang. Ik weet het niet. Waar kijkt u naar? Naar mijn wonden. Ze zullen wel overgaan. Of tekens blijven? Zag je ooit een vrouw met littekens, stuurman? Haar gezicht, in haar hals, op haar schouders. Waarom kwam je binnen? Ik zei dat het aan Kaskal lag. Hij kwam me halen. Dat geen nut, Stuurman. Misschien was het in het belang van de tucht. We zijn op een varend schip. Een schipper staat boven de wet. Alleen zolang hij een goed schipper is. Waarom vroeg je niet waarom ik geslagen werd? Omdat het mijn zaak niet is. Waarom vraag je het niet, Stuurman? Wat? Waarom schipper Lundström sloeg. Vraag het, Stuurman. Vraag het. Om mij... Om jou? Nee, niet om jou, Stuurman. Hij sloeg me... Waarom? Om het schip zegen, -Bede. Het schip? Hij sloeg me om een schip, Stuurman. Om een schip dat gedoemd is onder te gaan. Om een schip dat zal zinken in opdracht van de rederij. Zinken. Om een dode schip, Stuurman, dat door zijn eigen kapitein een graf zal vinden. Het verhaal, het verhaal van Schipper Lundstroom. Dronken Victor Lundstroom die zijn schip gaat verraden voor een paar handen geld. Midden op een gladde zeestuur, man misschien in een lichte nacht. Begrijp je waarom de rederij hem in dienst hield? Begrijp je het?